11 uur dan net wel met het NOS journaal.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 Holmes schoot twee nachten geleden in een bioscoop bij Denver twaalf mensen dood. Tegen de politie wil hij nog steeds niet zeggen waarom hij het bloedbad heeft aangericht. Agenten hebben zijn computer uit zijn appartement meegenomen in de hoop daar aanwijzingen op te vinden.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 In Catalonië, in het noordoosten van Spanje, zijn drie mensen omgekomen door bosbranden. Een man stierf aan een hartaanval toen hij het vuur bij zijn huis probeerde te doven. En twee mensen vielen van een klif toen ze probeerden te ontsnappen aan het vuur. De treinen in de regio rijden niet meer en de grote wegen van Barcelona naar Frankrijk zijn vanwege de branden afgesloten. Zo'n 6000 hectare bos is verwoest. Ook in Portugal woeden bosbranden en daarbij viel gisteren één dode. Bij bomaanslagen in drie steden in Irak zijn twintig mensen om het leven gekomen en tachtig gewond geraakt. Veel gewonden verkeren in levensgevaar. In de stad Mamoudia, dertig kilometer ten zuiden van Baghdad, werden in drie auto's bommen tot ontploffing gebracht. Doelwit waren agenten en een politiebureau. Twee andere bommen ontploften op een drukke markt in Mada'en, ook niet ver van de Iraakse hoofdstad. En er waren ook bomaanslagen in Najaf, in een drukke winkelstraat. Iran zegt dat het enkele mensen heeft gearresteerd die verantwoordelijk zijn voor de moord op Iraanse kerngeleerden. Sinds 2010 zijn zeker vier atoomonderzoekers vermoord en een vijfde raakte bij een aanslag gewond. Volgens de Iraanse minister van Veiligheid en Informatie waren de aanslagen het werk van de geheime diensten van de Verenigde Staten, Israël, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland. In mei werd in Iran een 24-jarige man opgehangen voor de moord op een kerngeleerde. Hij zou in Israël zijn getraind op een strooiveld van een crematorium in Appingedam hebben onbekende vernielingen aangericht. Monumenten, beeldjes en bloemen zijn kapot gemaakt. Volgens uitvaartverzorger Jarden is er ook een beeldje in een sloot gegooid. Vrijdag zag een nabestaande de kapotgemaakte beeldjes op het veld liggen. Jarden heeft aangifte gedaan. De uitvaartverzorger vindt het moeilijk om te zeggen hoe groot de schade is... en hoopt dat het lukt om alle families te informeren. De schipper van de 61 is vanmiddag in Rotterdam zwaar gewond geraakt... door een stroomstoot uit een elektriciteitskast. Hij was net met zijn plezierboot aangemeerd aan de Albrechtskade in Delshaven... en wilde zijn boot aansluiten op de elektriciteitskast. Door nog onbekende oorzaak kwam hij onder stroom te staan. De schipper ligt met ernstig letsel in het ziekenhuis. Ruim 156.000 mensen hebben dit weekend een bezoek gebracht... aan het festival Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Dat waren er 4.000 meer dan vorig jaar. Vandaag was volgens de organisatie een record met 65.000 bezoekers. Het festival begon 16 edities geleden op een weiland in Hummelo... met een illegale motocross, met daarna een optreden van de rockband Jovink. Nu draait Zwarte Cross nog altijd om de motorsport... maar er is ook kermistheater, veel muziek... en dit jaar zelfs een restaurant op sterrenniveau. Het weer vannacht vrij helder. Het koelt af tot 12 graden met hier en daar mistbanken. Morgen overdag weer zonnig met een temperatuur van 21 graden op de Wadden en 26 in het zuidoosten. Ook de dagen na morgen zijn zonnig. Het wordt ook steeds warmer met woensdag plaatselijk 28 graden. Dit was het NOS-journaal. nacht, vrienden. Is het tijd voor mij te gaan?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 En ja, eindelijk, daar was hij weer, de Zon. Goedenavond aan het eind van deze zonnige en gelukzalige dag. Richt het oog zich op zonnige maar rampzalige kontreien in, in Zuid-Europa. Griekenland zou geen hulp meer krijgen van het IMF, Sicilië is in toenemende mate het zorgenkind van Italië en in Spanje luidt het gewest Morsia, de noodklok. We bespreken de economische wantoestanden in Zuid-Europa met financieel deskundige Harald Bening en met Italië-expert Bert Treffers. Zonniger lijken, met de nadruk wellicht op lijken, de vooruitzichten voor Londen waar deze week de Olympische Spelen beginnen. Maar de stad is inmiddels een belegerde veste. Er wordt gevreesd voor rellen of terrorisme. En zullen de Nederlanders ons niet opnieuw teleurstellen? Drie kenners laten hun licht schijnen op Londen 2012. Om vijf voor twaalf, hoe deed Jan Leijers het? Eerst de kranten van morgen vroeg, nu het voornaamste nieuws van heden. Zondag 22 juli. Met herdenkingsdiensten, kransleggingen, toespraken en een concert... stond Noorwegen stil bij de aanslagen vorig jaar in Oslo en op Utøya. Daar sprak premier Stoltenberg. Zijn arbeiderspartij hield een jeugdkamp op het eilandje... toen Anders Breivik toesloeg. De bom en de kogels waren bedoeld om Noorwegen te veranderen... maar de Nooren schaarden zich eensgezind achter hun waarden, zei hij. Bomben en schutner, wat meent of veranderen nog? De Norske volk, zwaarte, met omvouwen woorden waardier. Zijn conclusie: de dader faalde, het volk won. Janingsman mislukte, volken won. Een meisje dat de schietpartij overleefde, maar haar vriend verloor, zong een lied voor andere overlevenden en nabestaanden. Het was een warme bijeenkomst en vol betekenis voor iedereen... die bij het drama betrokken was, zegt een moeder. Zij zag haar kind levend terug... Het betekent veel om samen te komen voor de mensen die willen. En de liefde en de liefde tussen de bevolking. De herdenkingen werden afgesloten met een groot openluchtconcert in Oslo. Waar ook de koning en de koningin en de Noorse regering bij waren. Bruce Springsteen zong voor tienduizenden mensen. We shall overcome. We want to send this out as a prayer for a peaceful future for Norway. En dedicated to families die lost their loved ones. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. In Utrecht werd een deel van de wijk Kanalen-eiland plotseling afgezet... nadat asbest was ontdekt in een flat van begin jaren 60. Het is spuitasbest, een brandwerend materiaal dat werd gebruikt als isolatie. Het kwam vrij bij renovatiewerk en is kankerverwekkend. Een gebied met honderden huizen werd verboden gebied. Niemand mag er nog in, zegt loco-burgemeester Isabella. Wordt het zeker wordt het onzeker en we hebben dus een vrij groot gebied... op dit moment uit voorzorg afgegrendeld. Na metingen is vanavond besloten het afgesloten gebied te verkleinen. De twintigste en laatste etappe naar Parijs... bekroonde de Britse triomfen in de Tour de France. Oh, Kevin is nu met de versnelling en dan ben ik benieuwd: komt er nog iemand in het wiel? Hij gaat staan, er zit niemand in het wiel. Ik zou zo graag willen zien wie daar in het wiel zit. Want we kijken naar Kevin het is Gos in het wiel. Gos vlak in het wiel van Kevin is. kan het niet bolwerken. Gos kan het ook niet. Gos kan het niet. Het is Kevin is Kevin is! Bradley Wiggins werd op de Champs-Élysées officieel winnaar van de Tour de France. Een historisch moment, want in geen enkele andere van de 98 edities eindigde een brit in de gele trui. Ook de nummer 2 is een brit, Christopher Froome. Een Britse commentator werd er reuze enthousiast van. A monumental day for British cycling, especially when you know that the Olympic Games is just around the corner in London. Na het God Save the Queen dankte Wiggins voor alle steun... tijdens de afgelopen drie magische weken. En hij riep de duizenden toeschouwers op... om een beetje voorzichtig te zijn met drank. God save our queen. Ik wil gewoon zeggen... bedankt voor de support van de hele tijd. Het is... It's been a magical couple of weeks for the team and for British Cycling. Thank you, everyone. Cheers. Have a safe journey home. Don't get too drunk. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En Helene Ecker hier naast me begint nu het overzicht voor te lezen van de dagbladen van morgen vroeg, dat ze inmiddels heeft samengesteld. In de fractie van GroenLinks wordt al sinds een jaar niet meer goed samengewerkt... tussen de belangrijkste leden Jolande Sap, Ineke van Gent en Tofik Dibi. Het fractiebestuur viel in de zomer van 2011 uit elkaar... en is sindsdien geen team meer. Dat vertelt Van Gent in een interview met de Volkskrant. Het liep gewoon niet goed, zegt ze. Het was niet de juiste chemie, laat ik het zo zeggen. Verschil in verwachtingen en manier van werken. In de Telegraaf aandacht voor de asbestproblemen in Utrecht... Eerder al werden metingen verricht waarvan de uitslagen vandaag bekend werden. Het is eigenlijk vreselijk, zegt een buurtbewoonster. Een paar dagen worden we in onzekerheid gelaten en nu, met de aankomende hitte, zitten we met vermoedelijk enorme asbestoverlast. Hier wordt niemand vrolijk van. De meeste mensen hier zijn nog niet eens met vakantie. Dat wordt dus binnenzitten. Steeds vaker kloppen Nederlanders zonder schulden aan bij de schuldhulpverlening... voor het betalen van hun maandelijkse rekeningen. Dat schrijft het AD. Volgens de schuldhulpverleners komt dat omdat het stelsel van toeslagen... te ingewikkeld is geworden. Vroeger werd de huurtoeslag direct verrekend met de huur... zegt Joke de Kok, voorzitter van de Nederlandse schuldhulpverlening. Nu moeten toeslagen voor huur, zorg, kinderopvang... en nog veel meer apart worden aangevraagd. Dat is ingewikkeld voor minima, die vaak geen goed taal- en rekenvaardigheden bezitten. De manier waarop nu plannen gemaakt worden voor meer windenergie rond het IJsselmeer zal alleen maar leiden tot meer weerstand tegen windmolens. Dat stellen drie provinciale milieufederaties in trouw. We zijn voor windenergie en er valt met ons best te praten... over gebruik van het IJsselmeergebied. Maar het Rijk is als een olifant door de porseleinkast gedenderd... zegt de directeur van de Vriese Milieufederatie... die zich vooral ergert aan het gebrek aan afstemming tussen alle verschillende plannen die er inmiddels zijn. Brandweermannen, beveiligers van politici, inspecteurs van Rijkswaterstaat. Allemaal doen ze veiligheidsoefeningen met een computerspel. Deze serious games blijken zelfs een belangrijk Nederlands exportproduct, meldt Spits. Tot in Shanghai trainen brandweermannen in een Nederlandse virtuele wereld. Een van de makers van de spellen zegt... Het is veel goedkoper dan zo'n training buiten doen. Als je een brand op een industrieterrein in het echt wil nadoen, ben je wel even bezig. Met dit spel kunnen brandweermannen meteen met dat soort situaties aan de slag. En het wordt nagelbijten morgen bij de NASA in Californië, schrijft het Nederlands Dagblad. Na een reis van ruim acht maanden landt mobiele robot Curiosity met een nieuwe techniek op Mars. Eerdere Marsrovers vielen ingepakt in airbags op de grond, maar nu is de apparatuur daarvoor te zwaar. En daarom hangt de Marswagen bij het laatste onderdeel van de landing aan een vliegende hijskraan, die door stuwraketjes in de lucht blijft zweven. En de robot zakt vervolgens aan kabels van 20 meter hoogte naar Beneden. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I my daddy thinks I'm fine Amy Winehouse, morgen een jaar geleden overleed zij. Daarom in dit oog alleen muziek van haar. Eh, om te beginnen met rehab, dat u nu hoorde. Eh, dan eh, voor de zoveelste maal Griekenland in het oog. Dat is niet aan het ontkomen, Harald Bening. Hoe vaak ben je hier al Griekenland komen toelichten? Nou, ik denk een keer of twee, drie. Ja, en dan zijn er ook nog anderen die dat doen. Zo nog Spanje en Italië. Ja. En er is nu uh, een nieuwe aanleiding, want nieuws. Het Internationaal Monetair Fonds wil volgens het Duitse weekblad Der Spiegel uh, Griekenland niet meer steunen. Uh, Harald Bening, ik, ik noemde jou. al, bent hoogleraar banking en finance aan de Universiteit van Tilburg. Wat denkt u, kan dat bericht kloppen? Nou, wat? Ze, nou, kijk, als de Der Spiegel dit rapporteert en ze rapporteren hun uh, correspondenten bronnen in Brussel, dan is de kans gewoon ja bijna 100% dat dat gewoon waar ja. is. Um, wat er gewoon aan de hand is... dat het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, zegt van... He, als er nou in Griekenland nog meer nieuw geld bij moet... Um, dat zien we gewoon niet zitten. Nee. Verbaast het, berecht u? En, nee, ik denk dat aankomen. Uh, nou, kijk, het grote probleem met, met Griekenland is... Uh, wat gewoon blijft, is dat het land een hele grote schuldenlast heeft... en een hele moeilijke economie, een gebrek aan economische concurrentiekracht. En ik heb wel, wel eens eerder gezegd, ook rondom de Griekse verkiezingen, eigenlijk is Griekenland de facto failliet. Ja. Dus Griekenland ja. kan gewoon die schuldenlast en al die bezuinigingen gewoon niet dragen. Dus dat dit een keer misgaat, ligt gewoon voor de hand. Ja. Maar als het IMF nu zijn steun intrekt, wat betekent dat dan concreet voor Griekenland? Is dat fataal? Nou, wat er nu gebeurt, is dat er een delegatie van het IMF, de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie deze week weer, komende week naar Athene gaat. Ja, dat de trojka, is de beroemde troika trojka, ja. om weer even te kijken hoe Griekenland er nou voor staat. Nou, we weten allemaal dat ook door de Griekse verkiezingen... dat natuurlijk alles qua bezuiniging en hervormingen weer op enorme achterstand is gekomen. Ja. Maar wat hier gebeurt is dat zowel het IMF... maar ook de Europese Centrale Bank... die heeft wat uh, maatregelen genomen... om bepaalde Griekse papier... niet meer als onderpand voorlopig te accepteren. Uh, er wordt dus enorme druk op Griekenland. Uh, uitgeoefend op dit moment. Hè, van pas op. Uh, ja. Als jullie niet je, je afspraken nakomen... dan gaat het mis. Maar... Maar dat, is vaak is het, gezegd. dat is vaker gezegd en de grote vraag is natuurlijk nu... hoe de financiële markten vanaf morgen hier tegenaan gaan kijken. Ja. Want het zorgelijke is dat toen we de vorige week afsloten... waren de rentes van de Spaanse en Italiaanse staatsschuld weer tot grote bedragen gestegen. Ja, ja. Spanje zit weer tegen ruim boven de 7 procent, Italië boven de 6 procent. En als nu de dreiging komt dat een land als Griekenland failliet gaat... en wellicht uit de euro gaat, dan krijg je natuurlijk ook weer de vraag van... Ja, wat betekent dat voor Italië en Spanje? Dus het ja. is allemaal heel kwetsbaar. Ja. Nou, ik bedoel eigenlijk nog concreter, als het IMF zijn steun intrekt... is dat op zich fataal? Is Griekenland dan failliet? Nou, dan is het natuurlijk de vraag van... in, in, in principe zou natuurlijk Europa dan de zaak kunnen overnemen. He, wij vanuit Europa... Ja. Kijk, het IMF doet maar voor een klein deel uh, een deel van de financiering mee. Maar het is ook zo dat landen als Finland, maar ook Nederland... steeds hebben gezegd van... wij doen alleen mee aan een reddingspakket van het Griekenland als het IMF hier nadrukkelijk een controlerende functie... en controlerende rol heeft. Ja. Dus als die weggaat, krijg je natuurlijk de druk... vanuit de politiek in Finland en Nederland. Het is niet voor niks dat nu ook vandaag al drie partijen... in de Tweede Kamer om een debat hebben gevraagd met Te minister. Weten. De PVV natuurlijk, de SP, natuurlijk, maar ook natuurlijk. D66. Oh, om, ja. Die hebben dus om een opheldering gevraagd. Ja, En, en het... En het uh... Zoals u, uw weergave klinkt van het bezoek van die trojka aan uh, Athene... komende dinsdag, is dus nog om de druk te verhogen. Ja, maar dat kan ook anders uitpakken... omdat financiële, als financiële markten dit vanaf morgen vroeg interpreteren... als ja, de, de kans dat Griekenland uit de euro gaat, wordt groter. Dat is een probleem, waarom? Omdat we dat Europese noodfonds, dat Europese ja. stabiliteitsmechanisme... dat ESM, nou, als het goed gaat, treedt dat in... Uh, september in werking, daar zit dan een bedrag in van 500 miljard euro. Maar dat is nou ja, naar alle waarschijnlijkheid niet voldoende... om een storm die kan ontstaan als Griekenland uit de euro gaat... om die storm richting Spanje en Italië te bedwingen. Heel veel politici zeggen dat het wel zo is. Nou, ik, denk dat ik, ik zit zelf bij een groep van internationale economen... die denken dat het niet zo is. Het grote punt is, is als één land uit de euro stapt, bijvoorbeeld Griekenland... dan wordt een essentiële belofte van het europroject doorbroken... namelijk dat je er voor eens en altijd in zit. Dus als Griekenland eruit gaat, dan denken financiële markten... blijkbaar kan het zo zijn dat als een land in de problemen komt... gaat een land failliet gaat een land uit de euro. Hoe zit het dan met Spanje en Italië? Ja. Dus je kan dan een wervelstorm krijgen richting die twee landen. En hoogstwaarschijnlijk is een noodfonds van 500 miljard... dan niet voldoende groot om die storm te stoppen. Mooi moment om over te gaan naar uh, Italië. Daar zijn lopen de lopende spanningen op. Het uh, bericht is um, dat... Dat het hommelis is tussen de centrale regeringen in Rome en het gewest Sicilië... waarvan de gouverneur Raffaele Lombardo zijn ontslag heeft aangekondigd... zonder dat overigens officieel te bevestigen. Je vraagt je af wat is hier in naam aan de hand. Praktijkdeskundige Bert Treffers, ik ben net terug uit Italië... Kunsthistoricus, emeritus staflid van het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome. Goedenavond. Goedenavond. Begin u even bij het begin met de uitleg. Wat speelt zich hier in vredesnaam af? Nou, Ten eerste zei u dat het hommelus in Italië is. Het is altijd hommelus in Italië. Ah, okay. Dus dat zit goed stevig vast. Nu, nu heel, ja, erg ja. heel erg hommelus. Heel erg hommelus. Er is altijd enorme hommelus tussen Noord- en Zuid-Italië. Tussen Midden-Italië en iets zuidelijker ja. en iets zuidelijker en iets noordelijker. Dus dat is een normaal patroon. Dat betekent dat je automatisch komt in moddergooien. Moddergooien doet men in Italië op fantastisch retorische wijze. Het is een indrukwekkend schouwspel wat zich er afspeelt. Om nu concreet te gaan op Sicilië is er het volgende aan de hand. Overigens, dat hij ontslag heeft aangeboden... wil nog helemaal niet zeggen dat hij weggaat. Ik denk niet dat hij nee. weggaat, maar dat is ook weer een politieke zet. Wat is het geval? Er zijn een heleboel cijfers gekomen vanuit Noord-Italië... waarvan men vermoedt dat ze komen vanuit de regering in Rome. Dat laatste is niet duidelijk. Die Noord-Italiaanse cijfers eh, liegen er niet om. Daar gebeuren dingen in Sicilië die bijna Griekse omvang hebben. Namelijk, eh, Sicilië heeft zesmaal zoveel ambtenaren aangesteld... als de rest van eh, Noord-Italië. Dat betekent eh, dat de huidige gouverneur en zijn voorganger... alleen maar personeel hebben aangetrokken. Dat personeel wordt behoorlijk betaald. Er zijn zogenaamde parlementariërs, die van dus het provinciale bestuur... daar zijn verdienen 17.000 euro per maand. Dat is oh. een klein onderdeel. Maar <laughs> ja. tegelijkertijd is er zoveel aangesteld uit politieke, traditionele overwegingen. Hoe meer mensen jij aanstelt als bestuurder... ik denk nu toch even aan Griekenland... hoe groter ja. je machtsbasis is. Ja. Want je ondersteunt allemaal families... die daardoor weer afhankelijk van jou worden. Dat is een heel oud principe. Ja, is normaal. Patronage. En wat u dus men heeft man. gezegd, dat is overdreven, dat is belachelijk. Jullie in Sicilië hebben veel meer ambtenaren... dan alleen al de Britse regering nodig heeft van heel Engeland. Dat moet maar eens afgelopen zijn. Nou zouden wij verwachten uit het noorden dat een discussie gaat gebeuren over die cijfers. Wel, nee, daar praat je natuurlijk niet over. Er is net drie dagen geleden een fantastische, fascinerende persconferentie geweest van die Raffaele Lombardi. En die praat niet over zoveel ambtenaren. Nee, die begint te zeggen dat als hij 50.000, 50.000, wordt er dus plotseling meer, 50.000 mensen moet ontslaan, over zijn lijk. Ja. Nou, moet je dat niet zeggen in Sicilië? Want met de maffia en alles wat er speelt, is dat bijna een uitnodiging. <lacht> dus dat ja. is al een politieke zet om dat, ja. te, dat te beweren. Dus zegt, dat doet hij helemaal niet. En bovendien zegt hij: ja, maar ik heb ze niet aangesteld. Mijn voorganger heeft ze misschien aangesteld, maar ik niet. Nee. En die aanstelling gebeurt dus bijvoorbeeld ook op het gebied van ski-leraren. Men oh. wilde plotseling ski-leraren hebben, dus men maakt een opleiding voor ski-leraren in, in. Een ambtelijke eh, dienst. ambtelijke dienst, ja, ja. hoe dat ook precies zit, dat hebben dat hebben ze dus ook gedaan. Nou, wat krijg je dus vervolgens dat die meneer Raffaele Lombardi zegt... jullie zitten te liegen dat je barst. Jullie vergissen, jullie zijn helemaal niet op de hoogte van die cijfers. Het gaat ja. niet in op de cijfers. Nee, zegt hij, eigenlijk zijn wij de groep in Italië... die veel beter beleid voeren dan de centrale overheid. Ja. Wij hebben namelijk maar 2 miljard schuld op 28 miljard die we zouden moeten hebben. En als ik dat naar staatswegen zou terugvertalen, dan hebben jullie een veelfout ervan. Wij zijn eigenlijk economisch een zeer sound apparaat ja, ja. in Italië. Maar wat doet nou de regering in, in, nou, daar... in Rome om hem uh, Monti, in schareel te krijgen? Meneer Monti, die een voorzichtig man is... gaat natuurlijk niet roepen dat die Raffaele Lombardi aan het liegen is. Nee, Raffaele Lombardi gaat volgende week naar Rome... om hem uit te leggen dat dit allemaal belachelijke kwaadsprekerij is van de pers... En voegde hij oh. die aan toe: We zullen die journalisten wel pakken. Die zullen daarvoor moeten boeten wat ze ons allemaal aanbrengen. Want hun geroddel en verkeerde informatie leidt tot een economisch probleem voor Sicilië. Wat wij eigenlijk niet hebben. En ze zullen het weten ook. We gaan al die lui aanklagen. En ik ga gewoon in Rome uitleggen wat er aan de hand is. Ja. Dus dat ziet er eigenlijk uh, bening niet zo goed uit... wat de financiële situatie van Italië betreft, deze ontwikkeling op Sicilië. Nee, kijk, Het zorgelijke is natuurlijk dat je nou ziet... je ziet natuurlijk, kijk, we kennen het, want het doet inderdaad... Hè, uh, denken aan ook Griekenland, politiek, ja. clientelisme. Maar je ziet het natuurlijk ook de verhalen van het af in Spanje... waar de politiek een enorm grote... Uh, invloed had op de lokale spaarbanken, de CAGAS. He, we hebben nou ook ja. de afgelopen de Europese minister van Financiën... hebben vrijdag nog goed gekeurd dat er maximaal 100 miljard euro... in het Spaanse bankwezen gepompt kan worden. Maar we hebben ook nu het nieuws gekregen dat autonome regio's... zoals ja. Valencia en Murcia ja. nu ook in financiële problemen zitten. Dus... Nou, dan komt het verhaal van Sicilië erbovenop. Dus het lijkt wel dat nou ook in Europa, in een aantal Zuid-Europese landen... een andere bierput opengaat. En die ja. heeft te maken met zeg maar uit de hand lopende overheidsfinanciën... op een soort lokaal-provinciaal niveau. Ja. Ja. Um, dat betekent dus dat het alleen maar urgenter wordt nu in Europa... om een paar dingen te doen om dat Griekse probleem te isoleren. Dus ik denk dat je op Griekenland gewoon een groot Moet gedeelte van de... <laughs> Die schuld moet kwijtschelden. Net zoals de banken hebben gedaan, moeten wij ja. dat als overheden ook doen. En je moet het noodfonds verhogen. om ons weerbaar te hebben tegen problemen in Spanje en Italië. Ja, ja. Ik denk in, dat in, in Italië de problemen nog veel groter zijn. vanwege het gebrek om onderling met elkaar kunnen praten. Het is een Noord-Zuid-probleem. En wat krijg je dus nu meteen? Dat je in Italië een geweldige tegenstelling krijgt tussen Lombardije. tussen ja. degenen die voor, laat ik zeggen, zelfstandigheid van Noord-Italië zijn en Zuid-Italië. En dat wordt ook openlijk uitgesproken. Ja. Er wordt ook openlijk uitgesproken vanuit het noorden. Nou, wij zijn er erg voor dat Sicilië zelfstandig ja. wordt. Want wij horen bij Noord-Europa. En dan kunnen zij tenminste bij Afrika ja, gaan horen. Regering... En dat is een enorme trap. Ja. De regering en... Monti, waar we zoveel vertrouwen eigenlijk in hadden... die kan dat niet... Mannen, dit nou, problemen. het is in Italië buitengemeen verstandig, ook van de kant van Monti... Eh, om gewoon even zijn mond dicht te houden en die man naar Rome laten komen. Want als die cijfers van de noord italiaanse pers kloppen... dan zal hij die, die gewoon zwart op wit aan meneer Raffaele, overleggen. En dan treedt er een andere situatie ja. op. Maar ik denk dat meneer Lombardi dan blijft zeggen dat die cijfers niet kloppen. Nee. Voelt de gemiddelde Italiaan of Siciliaan de, de crisis al aan hun lijven? Nou, ik denk dat in heel Italië men de crisis aan het lijven voelt, want de belastingen zijn dermate toegestegen dat iedereen moet bijvoorbeeld nu extra belasting betalen voor zijn huis en voor zijn tweede huis, en daar is de Italiaanse staat ingeslaagd om 9 miljard ja. op te halen. Dus er gebeuren ontzettend veel dingen, en dan is het weer afhankelijk wat je eigen achtergrond is en bij welke groep je hoort, of je dat nou prachtig vindt of vreselijk. Ja. En dat is precies hetzelfde, Monti wordt verfoeid en gehaat en geliefd op alle mogelijke manieren, en dat is met dat hele complex van gevoelens, wij zouden zeggen sentimenten... die in Italië soms veel sterker lijken te zijn... dan wat wij dan noemen rationeel gevoel. Ja. Harald Bening begon er al over. Vandaag is dus bekend geworden dat de president van de Spaanse regio Murcia financieel stele steun vraagt aan de regering in Madrid. En dat heeft Valencia al gedaan. Zijn dat oproepen die, die consequenties kunnen hebben... voor de beslissingen die, die, die de trojka gaat nemen ten aanzien van Spanje? Nou, de, de trojka is nog, die gaat dus bij Griekenland op, een, op dit ja. moment op bezoek. Hè, maar uh, ook Spanje wordt natuurlijk door de Europese Commissie goed in de gaten gehouden. Er is een bedrag voorzien om zeg maar, een aantal van die autonome regio's in Spanje te hulp te komen. Er is een bedrag ja, voor gereserveerd. Ja, ja. um, dus dat is goed, maar alleen, uh, de punt is natuurlijk, zijn de problemen niet groter dan wat men voorzien had. En dan gaat het ja. natuurlijk weer die, die overheidsschuldpositie van Spanje weer verder onderuit te brengen. Ja. En dan uh, zijn daar consequenties op de financiële markten van deze. Ja, maar de financiële markten gaan natuurlijk. die, die werken natuurlijk met verwachtingen. Dus ook morgen zullen de financiële markten weer. ook een, zeg maar, een inschatting moeten maken van de risico's. En hun risico-inschatting zal zich dan ook weer vertalen. in een bepaalde rentetarief. wat de Spaanse overheid uh, moet betalen. Ja, het Sicilië-probleem, tenslotte. Ja. Ziet u de enige oplossing.? Nou, ik niet, want wat, dat wordt dus nu ook al uitgesproken, die positie. Want die meneer zelf, die meneer Lombardi, die zei... ja, het wordt eigenlijk wel eens tijd dat we met meer regards worden behandeld... want we zijn al decennia lang worden geplunderd door Rome. En dat zegt Noord-Italië ook. En dus ik denk dat daar een enorm, veel grotere spanning gaat ontstaan... dan in Griekenland, vanwege de enorme verschillen van regio tot regio. En daar wordt het naar mijn idee erg gevaarlijk. En ik heb ook niet het idee... Uh, dat uh, Monty dat echt helemaal zal redden... vanwege dit gevaar wat er pleegt. Want iedereen denkt alweer aan de verkiezingen er moeten komen. En nu zegt elke partij, we zijn voor Monty. Er zijn een paar partijen die zeggen niet voor Monty. Maar er zijn ook een heleboel partijen die zeggen, we zijn erg voor Monty. We hebben hem zelf zelfs ingehuurd. Maar ja, dat gaan we niet zo zei... voortzetten als ja. hij weg is. Nee, nee. Dank uh, Harald Bening, dank Bert Treffers. Tot zover de crisis alom in Zuid-Europa. In het kader van onze kleine Amy Winehouse special is dit You Know I Am No Good. De hooggespannen oranje gekleurde verwachtingen voor het EK voetbal en de Tour zijn ruw de bodem ingeslagen... resten ons nog slechts de Olympische Spelen om de sportzomer voor Nederland te redden... Wij blikken uit vooruit naar het evenement dat vrijdag in Londen begint... de Olympische Spelen, met correspondent Anna Sanen. volkskantjournalist John Volkers, NOS-journalist Kees Jonkind. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Eerst nog even terug, Anna, naar het het sportmoment van vandaag. Het einde van de Tour. Wiggins 1, Vroom 2, Cavendish wint op de Champs-Élysées. Drie Britten, Nederland zou helemaal gek zijn geworden. Hoe is dat in Engeland? Nou, hier heerst er helaas uh, geen grote feestvreugde. Uh, geen hossende mensen in de straten om vlaggen uit te ramen. Het uh, enthousiasme voor de wielersport is wel toegenomen, bedoel ik. Uh, dat merk je wel, de interesse voor de sport ook. Uh, maar de blijdschap is, uh, is, ja, die is ook wel groot, maar het heerst wel vooral onder de, de wielerfans. Ja, ik zat van de week was ik in Engeland, ik ben net terug. En dan zit je oh. daar in een café en er staat de tour op, maar zonder geluid. Ja, ja. Nee, ja. dat, dat is ook zo. Ja, dit, voetbal, daar, daar is veel meer aandacht voor dan ja. voor uh, de wielrensport. Kees uh, Jonkind, jij hebt de Tour gevolgd. Uh, bent mee geweest ja. in de eerste week. Heb je Wiggins nog gesproken? Ik heb Wiggins uh, gesproken. Ja, de eerste uh, rustdag heb ik hem gesproken. Toen ja. zat hij al in het geheel. En, uh, ja, uh, leuke vent, nou, ja. <laughs> Dan was hij toen al vol vertrouwen op ja, eindzee. Nou ja, goed, uh, Het was wel duidelijk dat Sky, uh, de, de ploeg, zo ontzettend sterk was. Het enige wat hem nog uh, om zeep kon helpen... was, uh, was gedoe met zijn uh, ploeggenoot Froome. Als dat uh, uit de hand zou lopen, dan zou hij nog in gevaar komen. Ja... Maar goed, dat hebben ze. Er zijn wel, wel... hints geweest dat dat ja, al was. Ja, maar uiteindelijk is dat toch allemaal ja. uh, in de minnen geschikt. En, dat is ook het belang niet van Vroom, natuurlijk. Nee, om... totaal. <laughs> nee. Nee, nee. Die dus, komt uh, volgend jaar aan de beurt misschien. Ja, uh, dat zou kunnen. Het ja, ligt natuurlijk aan wat Weekends gaat doen ja. uh, volgend jaar. Maar ja, die, die is in een zetel naar Parijs uh, gereden. Hij moest ja. natuurlijk wel uh, goed blijven rijden en niet, uh, geen ongelukken krijgen. Maar uh, ja, die, heeft, uh, die, die, die, die ploeg was zo sterk. Ja. Nu dan over naar Londen, waar uh, John Falkers al aanwezig is. Goedenavond. Goedenavond, John. Is de stad al helemaal in hogere olympische sferen? Nou, je merkt het eigenlijk alleen aan de, de vele vrijwilligers die over straat gaan... in paars-roze gekleurde uh, jasjes en, en shirts. En dan denk je, ja, oh ja, de Spelen. Uh, maar als je, ja, als je het terrein opgaat van de olympische Spelen, het Olympic Park... Ja, dan, dan sta je oog in oog met de realiteit die in de rest van de stad nog niet echt te bespeuren valt, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Al hebben de kranten er zaterdag en vandaag een geweldige zet aangegeven door uh, stapels Olympische bijlagen mee te sturen ja. uh, in een cellofaantje verpakt. En, en is, klopt dat? Heb je in de, la, in de rest van de stad merk je nog niet zoveel van de Spelen? Zeg je ik, Anne, dat ermee? Ja. Oh ja, ja, ja. ja nee, daar, dat, dat herken ik inderdaad. In de Noord-Londense wijk waar ik woon is er ook niet heel veel te merken van de Olympische Spelen. Behalve dan dat mensen te horen krijgen dat ze tijdens de Spelen het centrum beter kunnen vermijden vanwege de verwachte drukte. De Olympische Spelen of de organisatie raadt dat aan om in je eigen wijk te blijven. Als je niet per se in het centrum hoeft te zijn. Nee, en, want openbaar maar, vervoer moet ook een zootje zijn, of niet? Nou, dat vond ik vandaag uh, nog meevallen hoor, want uh, alle metrolijnen, normaal gesproken zijn er altijd wel een paar dicht uh, over het weekend, om, uh, omdat er dan uh, wer werkzaamheden aan zijn. Maar dat is uh, nu niet natuurlijk, vanwege de Spelen is alles gewoon open, dus ik vond het wel fijn ja. vandaag. Nee, Ze zeggen dat maar... het straks uh, voor die vrijwilligers bijvoorbeeld moeilijk wordt om de stadions en dergelijke te bereiken. Ja, dat komt omdat uh, het park vrij afgelegen ligt ja. en uh, er zijn, de station, er zijn geen, niet meer stations gebouwd. De, de stations zijn wel uitgebreid en ze hebben bijvoorbeeld bredere um, platforms, maar ze hebben niet, uh, ja, geen, niet meer stations. Dus ja, hoe moeten al die mensen daar komen? Dat is inderdaad ja. een grote vraag. Nou, Dan, nou, als ik mag inbreken. Op, nou, op, Strat, ja, op Stratford oost londen dus de Olympisch Park, hebben ze Stratford International uh, erbij gebouwd. En op Stratford International komt de javelin voorbij. Javelin staat voor speer. Deze trein gaat als een speer. Hoge snelheidstrein van de buitenste orde. En je staat in 6 minuut 30 van Stratford op St. Pancras. Dus echt ongelooflijk. En hij, hij doet het ook nog. En hij zit... Nog lang niet vol. Dus ook okay. allemaal Saint zijn Oké. Okay. Eerst, <laughs> eerst nu maar weer even de opnieuw hooggespannen verwachtingen over Nederlandse prestaties. Kees, jij verslaat onder meer het judo. Mm -hmm. Daarbij worden ons grote kansen toegedicht. Terecht? Ja, terecht, ja. Vind ik wel. Te uh, weten? Nou, je hebt uh, Edith Bos om daar maar eens mee te beginnen. Die, het wordt haar laatste spelen. Al een keer zilver, al een keer in brons op de spelen. Dus. Oké. Okay. Die, uh, die, uh, ja, die, die, die verwacht ik wel op het podium. Die is ook wel erg goed uh, in vorm op dit moment. Henk Grol die heeft het, uh, vier jaar geleden het brons gepakt... en beloofd om uh, voor goud te gaan. En dat gaat hij ook. Ja. Um, en uh, degene die ik graag ook nog wil noemen is uh, Dex Elmond... Uh, het jongste broertje van de twee uh, broertjes, Elmond. En die... Uh, Sorry, die ken ik, tussen is schoonzoon van, van ja, mijn vriend van, Prem Radikusjoen. Ja, ja, <laughs> ja, klopt. Ja. Ja. ja, nee, dat klopt. En die is uh, de afgelopen twee WK's uh, tweede geworden. Twee keer zilver. Ja, goed, als je op een WK uh, zilver kan winnen... dan kan je op de Olympische Spelen ook ja, een medaille nou, ja. winnen. En die, uh, die dicht ik wel een grote kansen toe. Maar nou heb jij een documentaire gemaakt over Edith Bosch... Uh -huh. en daaruit blijkt dat ze eigenlijk al haar kaarten op Londen heeft gezet. Maar eh, kan het niet juist dan vreselijk misgaan? Nou ja, goed, in die documentaire blijkt ook wel... dat ze, dat ze met hulp van uh, anderen uh, heel erg probeert... om uh, weliswaar te focussen op Londen... maar zich niet uh, mentaal uh, in de knoop uh, te werken. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Als je mentaal uh, gewoon vrij bent... Ja. Dan, en, en, uh, en dat is dan de les die zij ons uh, uh, uh, leert... Uh, als je mentaal vrij bent en je doet uh, alles wat je kunt... maar je haalt het niet... dan, dan hoef je ja. daar niet van uh, onder dus de boven te raken. En, en de concurrentie komt nog net als in het verleden... vooral van Japanners en geblokte Oost-Europeanen? Nou, en Francaises. Uh, uh, Frankrijk is uh, heel stevig. de mannen? De, bij de, ja, Japan. Japan is natuurlijk altijd goed. Ja. En, uh, en, ja, en uh, uh, Henk, Henk Grol zal het uh, op moeten nemen tegen een Japanner en, uh, en een Kazak. Juist. En uh, dat is uh, lastig, maar ja. Ja, ja, hij is goed. Het is een beetje treurig voor dat judo dat het eigenlijk alleen eens in de vier jaar plotseling populair ja, lijkt. Ja, nou, dat, dat is ook denk ik een beetje de frustratie van de judoka's. Uh, afgelopen week was er een persconferentie op Papendal. Mm -hmm. En waar uh, de judoka's zich uh, voorstelden aan de Nederlandse pers en ineens was het heel erg druk. En normaal gesproken, als we naar een WK, als het judo's naar een WK gaan, en dan, dan zitten we daar met z'n zessen. En, ja. en, en nu, ja, veel fout daarvan. Dat, ja, de Olympische Spelen, dat brengt natuurlijk iets extra's. En een sport waar, ineens, uh, waar medailles te, te verdienen zijn, wordt ineens heel erg populair. Want ja. Nederland gaat voor de TV zitten en denkt: waar gaan we vandaag medailles halen? Oh, het judo. Ja. En, en, uh, en zwemmen, John Volkers, dat is onder meer jouw uh, portefeuille. Ja, ranomi ja. Ranomi Kromowidjojo, Is die goed voor een stuk of drie medailles? Nou, of ze er goed voor is, dat, uh, dat, dat zullen we zien. Maar ze uh, uitermate sterke zwemster met een hoge mate van weerbaarheid. Deze, deze vrouw kan mentaal echt veel aan. Ze was al op erg jonge leeftijd uh, bij grote successen betrokken. En ze is, uh, ze is wat dat betreft uh, uh, mentaal een nood om te kraken. Dit in tegenstelling tot uh, Edith Bosch, zoals we die hebben gezien in de reportage van Kees. Dat vond ik nou met name een vat vol twijfels. <laughs> Als ik het even zo mag uitdrukken. Ja. Maar bij Ranomi, Kromawidzojo, als, als ze er zouden zijn twijfels, merk je het niet aan haar. Nou heeft zij overtuigende argumenten in de strijd te gooien. Zij heeft de beste wereldtijd ja. uh, op de 100 meter vrije slag. Zij heeft de beste wereldtijd op de 50 meter vrije slag. En ze is regerend wereldkampioen met drie andere Nederlandse vrouwen op de vier keer 100 meter vrije slag. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen, ze staan er excellent voor. Maar Hollandse mannen spreken in het zwembad geen woordje mee? Uh, nee, na Pieter van de Hogeband doen we niet echt meer mee. Uh, we, het is een aardige ploeg van Europees niveau, zou ik willen zeggen. Uh, een keer derde geworden op het EK op de 4x100 meter wisselslag. Ik zal je de namen even noemen. Uh, Lennart Stekelenburg, Yuri Verlinden, Nick Driebergen en Sebastiaan Verschuren. Ja. Dus ik, uh, ik begrijp dat je nu bent gaan verzitten. Want... Sebastiaan Verschuur, ja, dat, uh, die had ik wel eens van gehoord. Sebastiaan Verschuur, ja dat is een jongen uit Amsterdam. Uh, met beste grote mond. Maar het wordt tijd dat hij de een keer in het zwembad gaat waarmaken, ja. zeg ik altijd tegen hem. En dan zegt hij, wacht maar, wacht maar. Maar, nou ja, vorig jaar heeft hij de finale gehaald uh, tot grote verrassing van de 100 meter vrije slag in Shanghai bij het, uh, bij het WK. En hij eindigde daar als achtste. Ja. En we doen er acht mee, dus dat is niet genoeg. Anna Sane. even, uh, ben je weer aan de lijn? Ja, ik ben er weer. Oké, okay. zijn de atleten inmiddels al in het Olympische Dorp eigenlijk? Ja, afgelopen maandag uh, kwamen de eerste atleten in Londen aan. Uh, er wordt waarschijnlijk nu volop uh, te worden getraind door de atleten. Uh, aanstaande week zullen er nog meer atleten en nog meer media aankomen in Londen. Um, het Olympisch dorp is uh, volgens mij langzaam tot leven aan het komen. Toen ik er voor het eerst was, al een tijd geleden, was het net een gloednieuw uh, spookdorp. Um, heel, heel onecht uh, kwam dat over, maar nu hebben atleten vlaggen over de balkonranden van hun appartementen gehangen. Er wordt getraind, er lopen mensen op straat, dus ja, het uh, dorp komt langzaam tot leven. Ja, er waren allerlei problemen aanvankelijk met de veiligheid. Zijn die uh, inmiddels overwonnen? Ja, daar lijkt het wel op. Uh, er zijn in het Britse leger en de politie heeft het uh, personeelstekort van de beveiligingsmensen uh, um, opgevuld. 3.500 uh, militairen zijn er ingezet. Uh, Dat is meer dan in Afghanistan, hè? <laughs> bijna wel, ja. ik geloof nee, ik. Ja. Bijna. <laughs> en, uh, nou, en er zijn er dan ook nog eens uh, 1.200 extra op standby. Dus voor het geval er nog meer nodig uh, blijkt ja. te zijn. Maar waar zijn de autoriteiten nou het meest bang voor? Terreuraanslagen of een herhaling van, ja. de, van de rellen in die arme wijken van Londen, zoals uh, vorig jaar? Um, nou, ik geloof niet dat ze per se op dit moment in ieder geval. Ze zijn in het algemeen wel bang dat die rellen zich zouden kunnen herhalen. Maar niet op dit moment. Het gaat vooral over terrorisme waar ze bang voor zijn. Ja. Er is ook een rel geweest over het plaatsen van uh, um, um, handgeschoten raketten op, de, uh, op, op daken van de. Van de ja. Uh, woonhuizen. Mm. En een woonflat. Ja. Uh, John en Kees. Uh, eerst uh, Kees maar eens. Hoeveel spelen hebben jullie al meegemaakt? Met winterspelen erbij wordt dit mijn negende. Sinds welk jaar? Uh, mijn eerste winterspelen waren in 94. 94. En uh, John? Elf. Elf? Ja, en Sinds de baas boven basis, hè? Sinds wanneer? 1984. Ja, en heb je ooit zo'n uh, belegerde vesten beleefd met de spelen als Londen nu is geworden? Nou, ik vind het valt erg mee hoor, qua oh. belegerde vesten. Ja, natuurlijk zie je mannen met uh, geweren op straat lopen, dat is vrij ongebruikelijk, neem ik aan voor Londen. Dat is rond de stations, wordt er gepatrouilleerd, ja. Maar uh, ik heb heel lang voetbal verslagen uh, en dan ben je ook wel wat gewend. Ik heb Nederland ja. tegen Engeland meegemaakt op Sardinië in 1990. En toen werden er 15.000 militairen ingezet door Italië, eh, rond één stadion. Dat is wat anders dan 15.000 soldaten en bewakers in één hele Olympische stad. Ja, um, Kees, uh, is het in de loop van de tijd toch niet door al de, al de aanslagen uh, ja. minder relaxed geworden? Nou, de onbevangenheid is er wel een beetje vanaf. Ja. Als je het vergelijkt met 2000 Sydney, was het natuurlijk uh, echt een groot feest. En uh, uh, toen een jaar later uh, de Twin Towers uh, neergingen, toen uh, daarna is het natuurlijk veel veranderd. En dat merkte je meteen al in uh, 2002 uh, in Salt Lake City. Winterspelen. Ja, de winterspelen. Ja. En uh, ja, de, toen weet je helemaal uh, een, een, een zekere cameraploeg... met ontzettend veel apparatuur en tassen en koffers. En uh, wij moesten iedere dag ons helemaal uitkleden en alles eruit. En, uh, en overal moest worden ingekeken. En terecht hoor, vind ik. En uh, ik uh, vind ook dat. Uh, ja, als je kijkt naar de situatie zoals die nu is in de wereld... dan, dan moet je dat maar gewoon leidzaam toezien. Ja. Of je moet het leidzaam ondergaan. Om, oh, het is ook mijn veiligheid. Als iedereen gecontroleerd wordt, voel ik me daar ook veilig bij. Dus ik, la, eh, ik laat het maar gewoon gaan. Ja, geldt dat ook nou, voor jou, John? Huh? Ja, het schiet volledig door natuurlijk af en toe. Ik was in datzelfde Salt Lake City 2002. Stond in de rij met Mark Hotler, van Zwitsers IOC-lid. De man die het hele schandaal van Salt Lake City heeft aangebracht. Man was al 80 jaar... En hij moest naast mij van een bewaker zijn schoenen uittrekken. Uh, nou ja, dat, uh, natuurlijk is iedereen gelijk in een veiligheidssituatie. Maar als je niet eens kunt onderscheiden dat een langjarig IOC-lid misschien iets minder gevaarlijk is dan een uh, doortrapte dronkaar die, een, uh, die, die iets wil uh, uitvoeren, uitspoken in zo'n stad. Nou ja, dan, dat, dat gaat mijn begrip erboven. Ja. Kees zei ze net, Sydney 2000, Het was de beste, de prettigste uh, speler. Dat hoor je altijd. Geldt dat voor jou ook? Ja, by far. Sydney was plezier. Uh, Sydney was vriendelijkheid. Sydney was controle door bejaarden. Want ja, uh, er waren nauwelijks. Uh, de, de, de vrijwilligers werden vooral door, uh, door uh, futters en, en mensen op leeftijd uh, uh, bemand. Yeah. Dus ja, wij, wij, waren daar, wij waren daar zo welkom. Yeah. Onvergelijkbaar met waar we ook in de wereld zijn geweest. De beste veiligheidsoperatie, overigens, was van Peking. Van daar werd je aan de, bij de, het verlaten van je hotel werd je gecontroleerd. Dan doorgevoerd naar een bus, daar ging je inzitten. Die bus reed je naar het Olympisch Park en daar werd je gelost als het ware. Als we van lading zouden mogen kunnen spreken. En, en daarmee was alles direct terug. Hier in Engeland zijn ze weer terug naar het oude systeem van aan de poort controleren. En uh, nee. gewoon not sophisticated, al zou dat echt een mooie Engelse term zijn. Maar nee, hier kunnen ze wat China... In vergelijking met China kunnen ze er niet weinig van. Zal het ooit weer zo kunnen worden als in Sydney, Kees? Nou ja, ik denk het ik denk niet. Ik denk dat wij uh, in 2001 toch wel erg uh, met ons neus op de feiten zijn gedrukt... dat alles kapot kan. En ja, uh, en ja, dan, dan, dan, ja dat gaat er gaat wel decennia overheen voordat we het vertrouwen weer hebben. Ja. Denk ik. Anna Sane, uh, de Olympische mm -hmm. vlam. Waar bevindt hij zich inmiddels? Um, ja, die is afgelopen vrijdag aangekomen in Londen voor het eerst. Um, hij, is, uh, hij werd vanuit een helikopter naar beneden gelaten in de Tower of London. Daar werd hij voor een nachtje opgeborgen uh, om, veilig bij de kroonjuwelen. Oh, en geweldig. vanaf gisteren... Ja, <laughs> goed bewaakt. En uh, vanaf gisteren toert de vlam nu door de hoofdstad. Ik weet dat hij uh, donderdag bij mij hier langs uh, door de wijk zal gaan. Oh ja? Maar die, die, ja. de Britten hebben daar wel een enorme show van gemaakt. De, die, die vlam door het land... Ja, hij is door heel Engeland gegaan. In mei kwam hij vanuit Griekenland in Cornwall. En vanaf daar is hij dus de, het hele land doorgereisd. Um, die route hebben ze op zo'n manier uitgestippeld... dat 95 van de bevolking tenminste één keer... in een straal van 15 kilometer van de vlam vandaan was. Zodat iedereen een kans had om hem te zien. Um, maar ook vooral om de bevolking een beetje warm te maken... voor de Olympische ja, spektakel. En met natuurlijk. allemaal hoogtepunten, letterlijk op het hoogste punt... van uh, ja, de precies, Snowden ja. in Wales. Ja, en met de vlam allemaal heeft heel sporters. ze hebben er wel een, uh, iets van gemaakt. Ja, hè? En, door een he, en door een hele oude atleet van uh, 101, oh, geloof ja. ik. En, uh, en op het ja, strand de, van Cherry Utsafire. <laughs> ja, ja. Hij is de lucht in geweest, hij is, ja, hij is overal geweest. Uh, John en Kees, op welke, sport verheug, Kees eerst maar, op welke sport verheug je je eigenlijk niet als journalist... maar als liefhebber nou het meest ja, in al, Londen. Al, altijd, altijd atletiek natuurlijk. Ja, ja. ja atletiek is toch uh, de moeder van alle sporten... En, uh, dat is eigenlijk uh, waar het natuurlijk ook uh, oorspronkelijk uh, mee begonnen is. En uh, ja, goed, uh, noem het maar de sprintnummers. Uh, alles is uh, mooi vind ik uh, van de atletiek. En ik wil ook nog wel, ja, ik heb ook nog wel stilletjes de hoop dat er ook nog wel iets Nederlands gaat gebeuren in oh. dat atletiekstadion. Ja. Ja, je hebt natuurlijk een Martina, die op de 200 meter goed uit de voeten ja. kan. Uh, uh, uh, en die, uh, ja, dat is ook wel een, uh, een bonus, dat hij nou ineens uh, voor Nederland uh, loopt. En uh, ja, weet ik het, Misschien de Estefette, misschien de Elko sint Nicolaas, Ik weet het niet, maar je hoopt eigenlijk dat er een keer... Hè, dan hoor je er toch echt wel helemaal bij. Ja. Ik bedoel, in zwemmen zijn we goed, maar in atletiek dat zou toch ook wel mooi zijn... Uh, ja. als we het ons een keer kunnen laten gelden. En John Volkers? Dinsdag 7 augustus, half 4, zitten <laughs> okay. we klaar voor de rekstokfinale bij de mannen. Ja. We gaan er vanuit dat Zonderland daar rondzwaait. En als hij de oefening toont die hij beheerst. met een triple, met een drievoudig vluchtelement, door nog niemand in de wereld gedaan, dan zal die O2 Arena zo hard klappen dat geen jurylid Epke Zonderland niet op één durft te zetten. Dus dat kan een, dat kan een bijzondere middag worden. Ja. Is er ook iets waar je een hekel aan hebt? Uh, nou, daar zou ik een hekel aan moeten hebben. Maar Welke ja, tak, tak van sport? Ik ben, ik ben, een, ik ben een, uh, echt een, uh, een alleseter bijna wat sport betreft. Ik zeg altijd, ik heb van atletiek tot zwemmen en van autosport tot zeilen gedaan voor de volksrand. En dat is, uh, dat is nog steeds zo. Dus je, je, kunt, mij, uh, je kunt mij lastig pesten als je me naar de Olympische, stu Olympische Spelen stuurt. Oké, okay, gaan we niet doen. Nou, we gaan kijken vanaf vrijdag. Dank Anna Sana, Kees Jonkind en John Volkers. En good luck allemaal in Londen. Dank je wel. Het okay. is vijf voor twaalf. De eerste aflevering van Zomergasten is net afgelopen. De keuzefilm van Henny Vrienden draait nu. Jean-Pierre Geelen, televisie voor de Volkskrant. Goedenavond. Goedenavond. Meneer, maar de hamvraag: hoe deed Jan Leijers het als nieuwe presentator? Ja, dat is het jaarlijkse rituele spelletje wat we nou. voeren. Um, je moet er ontzettend mee oppassen. Um, ik vond dat hij het helemaal niet heel slecht deed, um, maar ik moet er meteen bij zeggen dat ik het wel jammer vind dat hij zo ontzettend vast zit aan het lijstje wat hij voor zijn neus heeft uh, liggen. Uh, ze moeten natuurlijk van fragmentje naar fragmentje. En die fragmentjes die worden steeds korter, lijkt het wel. Nou, is... En de gesprek werd eigenlijk langer dan voorheen. Ja, en in dit geval vond ik dat eerlijk gezegd uh, niet uh, een, een verbetering. Uh, want, en dat ligt wel aan de presentator, die ik echt verder een charmante man vind... en uh, een goed reportagemaker overigens. En hij kan beslist groeien. Maar um, hij had er in deze uitzending voor gekozen... om te proberen een soort portretje te schetsen van Henny Vrienden... En dan ging het bijvoorbeeld weer over uh, de reden waarom Doe Maar uit elkaar ging. Nou, dat verhaal dat heb ik echt al twintig, dertig keer ja. gelezen en gehoord uit de mond van Vrienden. Um, ik heb liever dat Vrienden mij een college had gegeven over beeld en geluid. Ja. Want dat, daar had hij ook verschillende theorieën over, zei hij in de uitzending. En daar werd helemaal niet op doorgegaan. Ja, dat is en, jammer. Dat, nou ja, ik heb liever een uitzending van zomergasten waarin iets gebeurt... of waarin ik wijzer word, uh, iets leer van iemand uh, die er verstand van heeft. En dan mag voor mij het gepsychologiseer uh, achterwege blijven. En leiders, uh, ja, die stelden zich heel dienstbaar op eigenlijk. Uh, vroeg ook niet door. Um, was ook geen storende factor, dat moet ik er meteen bij zeggen. Het was een buitengewoon vermakelijke, onderhoudende, informatieve avond op niveau keurige, beleefde heren. Vrouwenmagneten, zoals dat heet tegenwoordig. Ja, uh, dus het was in zicht, uh, Ja, dus het was in heel veel opzichten een, een aangename avond. Met mooie fragmentjes, ook. Uh, van Chuck Berry, Keith Richards, uh, Chad Baker zagen we langs komen. Ja, de dichter T.S. Eliot. Ja. Uh, allemaal heel mooi. Dat... Uh, zelden televisiefragmenten, trouwens. Maar dat, dat... begint uit Once Upon a Time de in de West. Ja, is een, hartstikke mooi. Is een, ja. is wel ja. een beetje een cliché. Uh, ja, ja. Nou, mag er één cliché'tje in zitten. Okay. Ik, ik vond het toch mooi, hoewel ook weer te kort natuurlijk. Wat ik zelf wel weer jammer vind, maar dat is een formulewijziging die al jaren gaande is. Uh, aanvankelijk ging zomergasten over televisie en over televisiefragmenten. En dat is ah. eigenlijk nauwelijks meer het geval. Nee. Dat vind ik als tv recensent uh, stiekem een beetje jammer. Er staat tegenover dat de rest van televisie tegenwoordig bijna alleen maar over televisie gaat. Ja, zo is het. Dus ik mag ook niet Dan... hoppen. Dank Jean-Pierre Gele voor deze korte recensie. Dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Kees Grimbergen zometeen de Jannen van de Wit... en ik eindig met een gedicht van Rodan Al-Ghalidi. Zo wil ik het ook. Op een zonnige dag op het strand viel een vrouw opeens dood neer. In één seconde van haar vakantie naar de dood. Pijnloos. Misschien hield de dood van haar... en nam hij haar daarom nat, met zon en golven.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 Een laatste glas im stehen.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 Good thinking, bit of a bit of a bit of a bit of a bit of